Jij eet toch ook altijd Brabants roggebrood. Ja. Wat, wat doe je daar nou op? Kaas. Kaas mag ik niet hebben. Oh, dat het moeilijk. Vlees smaakt niet. Dat zou ik trouwens ook niet mogen hebben. En boten? Ook niet. Heb je tegen gal? Aan mijn leven. En aan mijn dikke darm.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 Voor de verhalen die u de afgelopen 15 jaar in Limburg hebt verzameld, hebt u een uitgever gevonden. Dat denkt mij niet gepast en onjuist. Dat de auteursrechten bij ons bureau berusten. Herinner aan onze prettige samenwerking. Ik spreek mijn waardering uit voor uw werk met vriendelijk groet M. Koning. Lees maar niet altijd. Ik schrijf een ander. Aan de heer Fransen Boekkoel. Aan de heer Franse Boekool. Twaalf jaar geleden schreef ik u kunnen aanleiding van uw voornemen tot publicatie van de door u verzamelde. Van... Nee. Uh, nee. Uh, aan de heer Franse Boekool. Met verbazing naar mijn kennis van een bericht in het belang van Limburg. Ik ben het van de uitgaven van de door u bezorgde huh? Nee. Aan de heer Franse Boekool. Gezien onze correspondentie uit Medio 1964. ben ik u u het onder welke omstandigheden u toestemt tot publicatie. Auteursrecht Bureau. Geen bezwaar tegen publicatie, maar. Nee. Aan de heer Fransen Boekool. Ik verbaas me erover dat niet tegen staan onze briefwisseling uit 1964 van de circulaire uit 1966. Die destijds aan alle medewerkers van het verhaal onderzoek toegezonden. Dus okay. uh, aan de heer Fransen Boekool. En met verbazing dat ik zoiets in de krant heb moeten lezen. Herinner ik u aan uw brief uit 1964 en aan de circulaire uit 1966. Waarvan ik een kopie bij En verzoek ik u met klem uw plan nog eens te overdenken. In de geest van de circulaire. Met vriendelijke groet en koning.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 De kans is groot dat je dat wat nog zult kunnen. <lacht> nou, eet ze. Eet ze.